twee uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de supermarkten aan te vullen. Dat meldt het Centraal Bureau Levensmiddelen. Er worden honderden extra vrachtwagens dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien. Het CBL spreekt van on-Nederlandse toestanden. Er zijn vandaag meer legenschappen dan gisteren. Vanochtend waren de winkels redelijk gevuld, maar veel mensen zijn weer naar de supermarkt gekomen om te hamsteren. CBL benadrukt dat dat echt niet nodig is omdat er genoeg voorraden zijn. Vakbond FNV verwacht dat er zeker 8000 banen in de Nederlandse luchtvaartsector op de tocht staan. Omdat het toerisme inzakt nu landen hun grenzen sluiten. Volgens FNV hebben ook andere luchtvaartmaatschappijen net als KLM werktijdverkorting aangevraagd voor hun werknemers. In Rotterdam hebben vanochtend meer dan 100 marktkooplieden geprotesteerd. Ze zijn boos dat de zaterdagmarkt op de Binnenrotte in het centrum van de stad is verboden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het protest was bij de overdekte markthal die wel open is. De marktkooplieden noemen dat oneerlijk. In Spanje zijn in één dag tijd 1500 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. In totaal zijn in Spanje ruim 5700 gevallen van het virus geregistreerd. Het aantal doden staat daar op 136. In heel Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. En de Keukenhof in Lissen gaat op 21 maart niet open. Het Bloemenpark spreekt van een enorme teleurstelling met grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen. Tot besluit nog het weer. Zonnige perioden, later meer bewolking... en mogelijk wat regen. Het is een graad of 11. Morgen meer bewolking, maar wel droog. Vooral in het oosten ook zon. En met 12 tot 15 graden is het morgen vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A6, Muiden richting Lelystad... staat tussen Knobert Muidenberg en Almere Poort... drie kilometer na een ongeluk. De vertraging is zo 10 minuten.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 Er weer van genoten. Twee uur lang jazz yes op de zaterdagmiddag bij CFM. Dank aan Alko uh, Beuving voor uh, zijn programma. Het is even na twee uur. De zon schijnt weer en wij zijn weer in de studio. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Zandvoort op zaterdag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ja, u ziet me niet, maar ik ben er wel. Ja, zfm livenl kan je live meekijken. Ja, drie uur lang live vanaf de Tolweg. We blijven radio maken ondanks alle virussen en noem maar op. Dus wij gaan gewoon rustig door. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, het staat natuurlijk een heleboel uh, staat in het teken van de virus en uh, wat de gevolgen daarvoor zijn voor Zandvoort. Ja, Volgens mij is de evenementenagenda heel kort. Ik begin ook in april, uh, ja. als straks de, de evenementenagenda gaan doen. In de tweede uur komen we uitgebreid terug uh, op de open brief van de burgemeester aan de inwoners van Zandvoort in zaken de virus. Uh, vanmorgen om 10 uur was de burgemeester te gast bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, wij zullen daar ongetwijfeld ook wat stukken van uh, aan u, de, mocht u dat gemist hebben, aan u ten gehore brengen. Dus dat is allemaal in het tweede uur naast de evenementenagenda rond de klok van half vier. En zoals, zoals ik al zei, we beginnen uh, dan met april. Uh, het weerbericht, dat uh, hebben we elke week wel en dat is rond de klok van half drie. En uh, dat wordt wederom verzorgd door Rico Schreuder. Het dieren van de week is er ook weer om half vijf en die luistert deze week naar de naam Dora. En het gedicht van de week, ja ik had twee weken geleden had ik een uh, gedicht. En uh, daar kreeg ik zoveel uh, reacties op. Ik denk, nou, oké, okay, oké. Okay. Weet je wat, afgelopen week waren we er niet. Hè? En, uh, blij, trouwens, blij dat je weer terug bent, uh, Rob, bij deze. Uh, dus ik denk, nou, weet je wat, voor diegenen die me allemaal gemist hebben... zal ik uh, vandaag om kwart voor vijf dat gedicht nog even herhalen. Het luistert naar de een prachtige titel Vertrouwen. Me. Kwart voor vijf het gedicht van de week. Uh, na het weerbericht om half drie uh, gaan we even schakelen met Jan van der Leeden. En dan denkt u, ja, dat is de voorzitter van SV SP Zandvoort. Ja, maar we zijn eens even benieuwd wat hij in zijn vakantie doet. Want ja. het is deze week en volgende week uh, vakantie. En uh, nee, maar we gaan even kijken. Een uh, signaal uit de markt. Hoe, gaat het, hoe reageert een, een sportvereniging uh, op uh, de ontwikkelingen met de, met de virus? En uh, hoe gaat de SP Zandvoort daarmee om? Gaat de trainingen wel door? Uh, de, de, misschien uh, gebruiken ze de tijd voor andere dingen. We gaan het uh, met, uh, bespreken met de voorzitter van SP Zandvoort, Jan van der Leden. Dat ongeveer om tien over half drie. Uh, verder hebben we natuurlijk wel pit report. Ja, de, u weet uh, natuurlijk, uh, Australië gaat niet door. Dus uh, geen uh, raceverslag van de kwalificatie. Dan wel van de vrije trainingen daarvan. We hebben natuurlijk wel nieuws. Uh, want vorige week tijdens de Final Four is het de circuit opnieuw opgeleverd. En... Uh, Wellicht dat we in het derde uur nog wat reacties van coureurs kunnen laten horen. Want uh, ik, de over het algemeen waren allemaal laaiend enthousiast over hoe mooi het circuit erbij ligt. Ja, of het doorgaat, dat uh, weet niemand. Maar daar hebben we straks nog een reactie over van Jan, van Jan Lammers. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden. Ik ben ook niet compleet geweest uh, om... Uh, wat we allemaal gaan doen. Wellicht dat er dingen nog tussendoor komen. Nou, je hebt ruim drie minuten gekregen, Albert-Jan. Dus, uh... oh, nou, ik zou zeggen. Uh, blijf hangen en blijf luisteren naar je enige echte lokale zender: CFM, ZFM, whatever. Wij zeggen goedemiddag en uh, we zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En de Dutch GP hij gaat in ieder geval door, maar de datum moeten we even afwachten nog. 35 jaar geleden dat de Pasadena Green Band een hit had met Zandvoort. En ze zijn weer helemaal terug, 35 jaar later inderdaad. 35 jaar hebben we erop moeten wachten, de Grand Prix in Zandvoort. Dit jaar gaat hier komen de Dutch GP op circuit Zandvoort. En daar zijn we trots op. En uh, ja, ze zijn weer helemaal terug met de speciale uitvoering inderdaad van de single Zandvoort. Je de Pasadena Green Band. Leuk om die plaat even op te zoeken, ook op YouTube als je daar de gelegenheid voor hebt. We hebben wel een heel lekker begin van Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag en maandagmiddag. En dan uiteraard de herhaling van dit programma Versedine Dreamband en Zandbort. De speciale Formule 1 versie met uh, Olaf Mol erbij uiteraard. En erachteraan deze van Wild the Power en Baby I Love Your Way. Eigenlijk een plaat voor het derde uur, maar we hebben hem nu al in het uh, eerste uur gedraaid, uh, Albert Jan. Genoeg uh, toiletpapier in huis trouwens, of niet? Ik schaam me bijna dat ik Nederlander ben. Ja, ja, ja. Ik, ja, ja. ik, ik kreeg ging een filmpje voorbij bijna van de Aldi-markt. En die ging open, jongen. En dat stond alsof een voetbalwedstrijd ging beginnen. Zoveel mensen stonden voor de, voor de, voor de deuren. Ik schaam me dood. Dat het is, is niet normaal. Nee, gisteren mijn vrouw bij Albert Heijn. Nou, dat leek wel knokpartijen. En hoe lang moest jij wachten voor uh, je. 10 minuten bij de self-service. Bij de self-service, self ja. Nou, het is. Ja. Goed, het zij zo. Dus ja, nou, straks, uh, straks de burgemeester die vertelt er ook nog wat over. Ja, dat doen we in de tweede uur, staan we daar uitgebreid bij, bij stil. Nogmaals, vanmorgen was hij de gast bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. En uh, hij uh, lichtte daar dus dat het standpunt en de gevolgen toe voor wat het voor u betekent in Zandvoort. Maar dat de tweede uur. Goed, even wat zand, anders, nou, anders Zandvoorts nieuws Het heeft er allemaal indirect, indirect mee te maken. Allereerst, de sportief directeur van de Grand Prix Zandvoort, Jan Lammers... rekent erop dat de Formule 1 op zondag 3 mei niet doorgaat. Ondanks dat hij geen officiële mededeling... van de internationale autosportfederatie de FIA heeft ontvangen... lijkt dus vrijwel zeker dat het evenement uitgesteld wordt. Als je ziet waarop het sportgebied allemaal wordt afgelast... moeten we niet naïef zijn, laat hij aan weten aan NH-nieuws. Uitstel van het evenement ligt volgens Jan Lammers dan ook in de lijn der verwachtingen. Vanwege de uitbraak van het virus werden vrijdag de eerste drie wedstrijden... van de nieuwe Formule 1 seizoen in Australië, Bahrein en Vietnam al geschrapt. Eerder ging al een streep door de Grand Prix van China. Daardoor, is Zandvoort, zou, daardoor zou Zandvoort dan de eerste race zijn die op het programma staat. Lammers geeft te kennen begrip te hebben voor een eventueel uitstel... en verwacht binnenkort duidelijkheid te hebben. Een nieuwe datum is er nog niet, het is gecompliceerd. Je kan niet zomaar een nieuwe datum prikken. Er zijn veel partijen bij betrokken al dus Jan Lammers. Maar niet getroost, de Dutch Grand Prix meldt... dat gekochte kaartjes voor het evenement bij uitstel geldig blijven. Nou, je begrijpt dat mij dat heel erg goed doet. Jazeker. Goed, ander nieuws. Op woensdagmiddag hield de politie een 31-jarige poll aan... op verdenking van inbraak in een vakantiewoning aan de Vondelaan in Zandvoort. Omstreeks tien uur middag zag personeel van het vakantiepark... dat de gordijnen van een pand gesloten waren... terwijl ze daarvoor, tijdens afwezigheid van de eigenaar, nog open waren geweest personeel blokte het vakantiehuisje af... zodat niemand ongezien weg kon gaan. Vervolgens werd de politie gebeld. Omdat niet duidelijk was of er iemand in het huisje was... werd na verschillende waarschuwingen diensthond Bart naar binnen gestuurd. Deze vond de verdachte. De man bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben... en hij werd aangehouden. Bij het aantreffen van de verdachte werd hij door de diensthond gebeten. De man is onder doktersbehandeling gesteld. Op het Battesplein wordt momenteel hard gewerkt... om het terrein te egaliseren voor het paviljoen van Corendon... ...dat daar geplaatst gaat worden. Even leek het erop dat de grond vervuild zou zijn, maar dat bleek een misverstand. Inmiddels zijn er betonnen tegels neergelegd en is het terrein gedeeltelijk afgezet met hekken. Op een van de hekken hing een bordje met de tekst... ...giftige stoffen, bodemfrontreiniging, betreden op eigen risico. Het bordje maakte behoorlijk wat los op Facebook... ...wat voor uh, wat voor veel aanleiding gaf om bij de gemeente navraag te doen. Er werd eilings door wethouder Ellen Verheij advies ingewonnen... bij omgevingsdienst Eimond... en al snel bleek dat het een storm in een glas water was. Want het bordje dat op het hek zat, was oud. Het hek kwam uit de opslag en men was vergeten het bord te verwijderen. Zandvoort kan dus weer gerustig gaan slapen... want het bord is inmiddels weggehaald. En tot slot. Zandvoorts voormalig D66-wethouder Gerard Kuipers... gaat aan de slag in Hilversum. Daar volgt hij Wimar ja Jager op als wethouder voor media... Volgende week gaat Kuipers aan de slag met als een van de belangrijkste taken Hilversum als mediastad verder te ontwikkelen. Gerard Kuipers wordt volgende week tijdens een extra raadsvergadering voorgedragen aan de gemeenteraad. D66-fractievoorzitter Annemarie Dendaas is blij met de opvolger van de vorige week afgezwaaide Wimar Jeger. Daas zegt in dat Kuipers ervaring heeft met portefeuilles economie, regio, toerisme en de MRA, de metropoolregio Amsterdam. Ze vindt dat mede door zijn inzet Zandvoort weer haar allure en internationale aantrekkingskracht terugkreeg. Nou, ook wij van ZFM wensen Gerard Kuipers erg veel succes in Hilversum. Dankjewel Albert-Jan, dat was het weer. Het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En luistert naar het geluid van Zandvoort. Met nu Roots. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route, Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, Sur ma route,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 Een heerlijke single, deze van Black M en Sue Roots. Je hoort hem op de zaterdag en de maandagmiddag bij ZFM. Het geluid van Sanford en zo dadelijk krijg je het weerbericht voor de komende dagen. Het zonnetje schijnt vandaag heerlijk hier in Sanford. Maar blijft dat ook zo? Dat horen ze dadelijk van de collega Albert-Jan Vos. Hij hey, brengt je op de hoogte van het weer van de komende dagen. Maar eerst gaan we een disco of vooral disco freaks draaien... Je hebt er even zien in met deze van 9.9. Hier is dus all of me for all of you. Collega Jaap Koper die heeft een hele mooie rubriek op uh, Facebook. De aanloop naar de Dutch GP. En ja, in 1985 was het natuurlijk de laatste race die hij gereden is op het uh, circuit van Zandvoort. En uh, in die rubriek uh, kiest hij allemaal platen uit, uit 1985. Nou heb ik niet alle platen geluisterd die Jaap heeft uitgekozen voor uh, de rubriek. Maar deze had hij ook kunnen kiezen, want ook dit is een plaat uit 1985. Je de dames van 9.9 en All of Me for All of You. En daarmee is het 1 over 3 geworden. albert Jan zit er helemaal klaar voor het weerbericht voor de komende dagen. Laat me horen, albert Jan. Goed, allereerst. Vandaag schijnt geregeld de zon... maar geleidelijk komen stapelwolken tot ontwikkeling... en heel lokaal is een bui mogelijk. De temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden... en de wind is matig en aan zee vrij krachtig... en draait geleidelijk van zuidoost naar zuid... Morgen wordt zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur zelfs stijgt naar 12 à 13 graden in het westen... en 14, lokaal 15, in het oosten. Het weerbeeld laat wolkenvelden zien, maar ook geregeld zonneschijn. Het blijft droog en het zuiden tot zuidwestenwind neemt weer in kracht toe. Bovenland waait het matig tot vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig. Na het weekend gaan we profiteren van hoge druk. Het is rustig en droog weer met naast wolkenvelden ook geregeld zonneschijn... Maandag worden 10 tot 14 graden en dinsdag en woensdag liggen de maxima tussen de 11 en 16 graden. In de Haarlemmeer wordt het 12 tot en met 14 graden. En later op woensdag en ook donderdag is de kans op het regen... als we overschakelen van het ene hoogdrukgebied naar een ander hoogdrukgebied. Wel lijkt de stroming aan het eind van de week te draaien naar het noorden... en dat betekent lagere temperaturen. Het kwik gaat dan omlaag van 9 tot 12 graden. Al dus rico Schreuder. Dankjewel, Jan en het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl Dat was het weer. Zie je En zo meteen over een tweetal plaat gaan we contact opnemen met Jan van der Leders. Even kijken hoe.. Uh... SV Zandvoort omgaat met het coronavirus. Ja, want je hebt het al gehoord, natuurlijk. De wedstrijden liggen eruit. Dus vandaag ook geen voetbal op uh, de velden van Zandvoort. En eigenlijk heel Nederland niet. Hier is uh, Paul-Erfdoel en straight up. Heet net, uh, Albert-Jan, uh, even vakantie voor de voorzitter van SP Sanford, Jan van der Leden. Maar of dat ook zo is, dat horen we zo dadelijk van uh, Jan zelf. Want we gaan uh, na het volgende plaatje contact met hem opnemen. Maar eerst inderdaad de nieuwe zinger van Leo Kleinen. Het wordt vrij en het wordt af en toe apart. Ik kom altijd naar je toe als je even op me wacht. Eat the dance mist. Singel vanuit de tipraden, dat was Joanne, inderdaad, de nieuwe single van Leeuw Kleina. Nou, we zeiden het net aan het begin van de uitzending al, we gaan even contact opnemen... en we hebben nu aan de lijn met Jan van der Leden, de voorzitter van SV Sanfoort. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Hé, hey, fijn dat je even tijd voor ons vrijmaakt, want ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord op het landelijk nieuws... ook de amateurwedstrijden van het voetbal liggen eruit... Maar we zijn heel benieuwd hoe het allemaal met SV-Zandvoort en het coronavirus gaat. Ja, eigenlijk uh, niet zo anders dan dat uh, er landelijke uh, uh, gehandhaafd wordt hè, of gedaan wordt. Wij stoppen ook met alles. We zijn uh, met het hele complex dichtgegooid tot en met 31 maart. Geen trainingen, kantine gesloten, geen vergaderingen, geen, uh, helemaal niks. Maar hoe bereikte, jou, hoe, sorry, sorry hoor. Hoe, hoe bereikte jou dat nieuws uh, donderdag? Of heb je ook naar die persconferentie gekeken. Nou, ik heb niet naar de persconferentie gekeken, dat, dat lukte niet. Ik had uh, helaas andere dingen te doen. Maar uh, we volgden de mails en de collega bestuursleden, die hebben het net al uh, gevolgd. En we hebben vanochtend overleg gehad. En we hebben het ook direct op de website gezet. Uh, we volgen volledig het RIVM en de KNVB. Ja, de, da de datum 31 maart, uh, is, is, dat, is, die, is die bewust gekozen? Want het zou betekenen dat jullie op 4 april weer uh, met het Eerste kun, uh, kunnen gaan voetballen. Maar uh, is er ook nog een reden gegeven dat het 31 maart is? Zover ik weet, dat is mij onbekend, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is, dat is wat, uh, wat ook de KNVB aangegeven heeft, even te stoppen met alles. Ja, we hebben nu een aantal wedstrijden die, die uh, daardoor komen te vervallen. Wat gebeurt er met die wedstrijden? Worden die op een ander tijdstip weer uh, ingehaald, Jan? Nou Rob, ik hoop het van hard. Ik, uh, wij weten het echt niet. We hebben wat dat betreft nog helemaal te wachten op uh, nadere maatregelen van de KNVB. Hoe, hoe dat gaat doen? Kijk, we hebben straks nog uh, zes, zes weken. Dan valt misschien de kropprie nog tussenuit. Maar ja, die zal er niet doorgaan, denk ik. Maar... In die zes weken zou je, dat houdt in dat je negen wedstrijden moet spelen. Ja. Hoe je dat gaat doen, door de weeks, Ik denk dat dat wel een, een optie is. Ja, of uh, inderdaad een verlenging van het uh, seizoen. Kan dat ook nog? Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Maar ja, dan zit je ook met het onderhoud van de velden. We hebben, natuurlijk we hebben we het kunstglasveld. Maar je kan niet alle wedstrijden op uh, het kunstglasveld laten plaatsvinden. Dat is jammer. Nee, nou je zegt uh, inderdaad van uh, alles uh, ligt eruit uh, bij uh, SV Zandvoorts. Nou zitten jullie natuurlijk met meerdere sportverenigingen daar uh, bij uh, Duintjesveld. Is ja. dit een besluit wat uh, jullie ook uh, zeg maar met heel Duintjesveld hebben genomen? Of zijn er nog uh, wel sportactiviteiten op Duintjesveld aanwezig? Nou ik ging het fiets er vanochtend heen en alles was stil. Ook bij de hockey was het helemaal, helemaal stil. Volgens mij werd er wel gegolfd nog. Maar ja, dan zit je niet met zoveel mensen op een kleine ruimte. Maar de hockey was stil en ik denk dat alle verenigingen wat dat betreft wel die, die richtlijnen moeten volgen. Maar ja, weet je wat het ook is? We hebben ook geen continue inkomsten. Ja. En dat is wel lekker. We zouden een paar hele drukke weekenden krijgen. Maar ja. Ja, je merkt het gelijk. Je ja, niks ja. ja, absoluut. Je bent heel kwetsbaar. Maar... Het moet een, een, een raar gevoel zijn geweest toen je langs uh, vanmorgen dus op de fiets langs, uh, langs de voetbalvelden en, uh, en de hockeyvelden reed. Van die, die, die, die, die, die, die stilte, die overvalt je waarschijnlijk, overviel ja, je waarschijnlijk. Dat, dat is heel apart. Ja. Is heel apart. Waar je eigenlijk verwacht terecht te komen in een heksenketel van, uh, van kinderen en, uh, ja. <coughs> en wedstrijden. Nou, helemaal niks. Het is zo apart. Ja. Nee, nou is het uh, zo dat uh, volgens uh, de richtlijnen van de RIVM... dat het uh, voor activiteiten met meer dan 100 personen geldt... Hè, dat die uh, afgelast zijn. Uh, waarom hebben zeg maar, uh, de amateurclubs er toch voor gekozen... om ook bijvoorbeeld niet te trainen? Omdat, ja, ik, ik, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik kan me wel iets bij voorstellen. En Wij hebben ook de vraag gehad van de, van de selectie... Dan mogen we niet doortrainen. Dan treden we, we ons thuis om en dergelijke. Maar stel nou dat er wat gebeurt, ben je ja. als club ook verantwoordelijk. Hè? Ja, dan is dit wel zo'n zo duidelijke beslissing van uh, alles plat en uh, niet het risico lopen dat en eventuele nare. Gewoon even alles plat, ja. ja. En, maar mochten er, mocht er uh, andere verenigingen zijn, volgens ons nog niet hoor. Voor ons nog staan bij heel veel verenigingen, staat, staat er ook op de website, dat alles gestopt gezet is. Maar <coughs> zou er nu toch getraind gaan worden bij andere verenigingen, bijvoorbeeld de selectie, dan zou je naar een uh, <coughs> behoorlijke achterstand aan kunnen lopen, op kunnen lopen. Ja. Nee, gelijke monniken, gelijke kappen, alles plat ja. en geen gedonder en 1 april, leuke datum trouwens. Wij Kijk. hebben wel met, uh, ja, wel met de dead open gehad. Ja. Alles lekker even naar het strand. Uh, ja. Dat hebben we wel natuurlijk. Maar het ja, is allemaal voor eigen risico. hè? Ja, en dat valt ook. Als die jongens uh, gaan voetballen en ze zijn toevallig op het werk of waar dan ook, uh, tegen iemand aangelopen met het uh, coronavirus, en zou ook besmet zijn en je bent aan het trainen en je, ja. daar, raak, daar raak je elkaar toch. Ik uh, wil niet zeggen dat je elkaar knuffelt. maar... <laughs> Net niet. Nou, daar staan jullie niet om bekend, uh, Jan. Nee, helemaal duidelijk, Jan. Inderdaad, een goed, goede beslissing van jullie als bestuur... om zeg maar, uh, overal de stekker uit te trekken tot en met 31 maart. Het geldt natuurlijk voor heel veel verenigingen, stichtingen, evenementen. We kregen net ook het bericht van de Keukenhof. Die zou 21 maart opengaan hier net in Hillegom en Lisse. Maar dat wordt daar 1 april dat ze opengaan. Althans, dat hopen ze. Want 31 maart wordt daar weer een beslissing over genomen. Ja. Dus, en dat geldt waarschijnlijk ook voor jullie met de, met de 1 april. Ja, ja. Want dat is ook nog niet zeker natuurlijk. Nee, uh, ik heb net al... Uh... Ook uh, een berichtje gemaakt voor de alle vrijwilligers. Er zijn er heel veel mensen die natuurlijk een vrijwilligersvergoeding krijgen. Alles wordt gebaseerd, op, heel veel wordt gebaseerd ook op de inkomsten van de club. Ja. Nou, die inkomsten liggen we nu even stil. Maar hoe lang ligt die stil? Ligt die we twee weken stil? Wordt het drie of vier weken? Schiet mij maar lekker, ik weet het niet. Nee, dat zijn best ook financieel spannende tijden. Ja, we zouden natuurlijk ook. Uh, via de verhuur van de, van de velden aan het circuit... zouden we een aardig, uh, aardig extra potje kunnen creëren. Ja. Dat wilden we volledig besteden uh, uh, aan de jeugd. en <tossimus> Allerlei dingen, nou ja, dat gaat ook niet door. Het is gelukkig niet begroot, dus wat dat betreft... is het niet zo heel veel aan de hand. Nee, nou ja, wat, wij, uh, wat wij begrepen is dat, uh, dat ze wel gaan proberen... alsnog de Dutch GP ook... Uh, Zeg maar te laten racen hier op uh, Zandvoort. En dat het gewoon op een later uh, tijdstip wordt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan augustus als, uh, als datum. En dan zou je daar weer de inkomsten mee uh, alsnog mee uh, binnen kunnen halen. Ja, dat, dat zou leuk zijn. Maar ja, hoe het dan loopt, dat, dat weet ik niet. Hm. Want daar ook gaat de competitie, dan beginnen we natuurlijk. Ja, dat, dat is zo. Uh, nou. Een worden, maar... Jan, heel maar ja, veel, ja. veel dank in ieder geval voor, uh, voor je toelichting. En heel veel sterkte in ieder geval. En dat geldt ook voor iedereen die eigenlijk lekker wil voetballen en hockeyen en noem maar op. Het is even niet anders, we moeten er mee leven even. Het is wel van belang inderdaad om zo snel mogelijk weer van dit vreselijke virus af te zijn. Dus vandaar doen we het met alles. Zoals Rutte zegt, met 17 miljoen Nederlanders gaan wij dit opknappen. Ja. Ik wil eventjes, dit is een besluit wat wij genomen hebben als bestuur. Hebben, ik had eigenlijk verwacht, moet ik eerlijk zeggen, dat wij iets meer van de gemeente hadden gehoord. Die ons zouden adviseren hierin. Maar dat, dat, dat heb ik niet gehoord. Dus het is volledig een besluit van het bestuur. Een ja, besluit van het bestuur uh, op basis van de richtlijnen die, die door de RIVM zijn verstrekt. Ja, ja. Ik had, ja, begrijp je? Ik had wel van de gemeente mm -hmm. verwacht een advies of wat dan ook. Maar Het is helemaal stil geweest, die kant. Vanaf, vanaf die kant. Nou, in ieder geval een uh, aandachtspunt uh, ook voor de gemeente. Is goed. D Dankjewel Jan voor je tijd. Hey, en uh, we spreken elkaar zeker over een paar weken weer. Absoluut. Tot straks. Oké. Okay. <laughs> Hoi. Hoi grow faint Oh, I long to soar on the wings like a new gun. But I look down I'm afraid I'm afraid But you lift me high I tried to find you, lost my way. Als je dit soort muziek op de Zoonvoortse radio hoort... krijg je gewoon weer zin om de disco in te gaan. Heb jij dat ook, Albert Jan? De disco shoes aan en ga met die banaan. Dat is een tijd geleden. Dat is een hele tijd titelen hè? Maar ja, Chin Chin is helemaal verbouwd, hè? Ja, de Chin is er helemaal klaar voor. Inderdaad weer helemaal vernieuwd aan de Altersstraat. Uiteraard tegenover Café Nuf. En ik hoop dat er ook heel snel wat gaat gebeuren, want is locatie voort, Daar moet gewoon actie ondernomen worden. de chic en everybody dance. Tot slot van het eerste, uur nog even de afgelastingen van dit weekend. Naar aanleiding van de persconferentie van de regering. afgelopen donderdagmiddag, 12 maart. zijn in heel Nederland diverse evenementen afgelast. Dat heeft, dat heeft je al ongetwijfeld gemerkt. En heeft natuurlijk ook voor Zandvoort gevolgen. Tot nu toe is, of tot op dat moment was bekend. dat uh, morgenmiddag het klassieke concert van Stichting Classic Concerts is afgelast. En dat dit weekend de vrijwilligersactie NL Doet niet doorgaat, net als de voorstelling van folklorevereniging De Wurf vanavond. Die wordt verplaatst naar 26 september. Santenkraampie van morgen wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Landelijk, zoals u kunnen horen, hebben de verantwoordelijke sportbonden besloten om alle voetbal, basketbal en hockeywedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. In Zandvoort stond op 28 en 29 maart het sportiefste weekend op het programma... met een wandel, fiets en hardloop evenement. Ook dit is allemaal afgelast door de organisatie. De champion, de organisator van het sportiefste weekend... bereidt zich nog, be, be, be, be, ja, bekijkt nog of, een, of de evenementen kunnen worden verplaatst... naar een ander tijdstip en dag. Zoals gezegd, het Zandvoorts Museum volgt de landelijke norm... en sluit voorlopig helaas haar deuren... De vernissage Magic Moments die uh, gisteren uh, voor gisteren gepland uh, stond, de opening uh, ging, is ook niet doorgegaan. De Stichting Down Syndroom heeft alle activiteiten die rond de Wereld Down Syndroomdag zijn georganiseerd tot naderorde uitgesteld. Dat houdt in dat ook de eerste Down at the Beach dag bij standpaviljoen Ahoy volgende week zaterdag 21 maart niet doorgaat. En tot slot de Seniorenvereniging Zandvoort heeft ook besloten alle geplande activiteiten tot en met 31 maart stil te leggen. Dus u begrijpt als ik straks om volgende, volgende uur om half uur met de evenementenagenda begin... dat die op 1 april begint? Ja, ik begrijp hem <laughs> heel goed. Nou, het is even niet anders... En, uh... Volgens mij is NL Doet ook helemaal afgelast ja, voor ja, dit ja. weekend op vrijdag en zaterdag. Nope. Tot zover de afgelastingen. Wil je op de hoogte blijven van het coronanieuws en ander nieuws? Kijk dan ook eens op het ZFM-tv kanaal, kanaal 40 Digitaal via Ziggo. En dan houden we je op de hoogte ook van de laatste nieuwtjes rondom met het coronavirus. Laten we hopen dat het uit Zandvoort wegblijft. Tot zo naar het nieuws en weer van 3 uur met Robbie Willems als laatste. Oh.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 Leave dance where you sit. Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When